spoedige start. Premier Rutte heeft geen leuke baan, zegt hij zelf in een interview met de Telegraaf. Rutte vindt dat het premierschap wel leuke aspecten heeft. Verder noemt hij het vooral een waanzinnige eer. De premier sloot 2015 af met een overleefde motie van afkeuring... tijdens het debat over de Tevendeal. Maar Rutte denkt niet dat er blijvende schade is aangericht. De premier heeft zijn baan dit jaar ook als zwaar ervaren door de terreurdreiging. Of er een aanslag is voorkomen in Nederland kan hij niet zeggen. In grote steden in Polen worden vandaag opnieuw tienduizenden mensen verwacht... bij demonstraties tegen de regering, net als vorige week. De demonstranten zijn bang dat de regering van de conservatieve partij... Recht en Rechtvaardigheid de democratie in Polen in gevaar brengt. De partij kreeg bij de parlementsverkiezingen in oktober de absolute meerderheid. De meest omstreden actie van de nieuwe regering is de benoeming van vijf hoge rechters... die op de hand van de regeringspartij zouden zijn. Ook zou de regering de media aan banden willen leggen. Ruim 7 op de 10 Nederlanders vinden de komst van een asielzoekerscentrum naar hun gemeente acceptabel. Dat is de uitkomst van een peiling van onderzoeksbureau INO Research onder ruim 3300 Nederlanders. Ruim 40% accepteert een AZC zonder enige voorwaarden. Ruim 20% wijst de komst van een AZC hoe dan ook af. Vanaf vandaag is het meldpunt voor vuurwerkoverlast weer open. Mensen die klachten hebben over schade, overlast of gevaarlijke situaties... kunnen dat kwijt op de website vuurwerkoverlast.nl. Het meldpunt is een initiatief van GroenLinks... dat uiteindelijk een verbod wil op consumentenvuurwerk. Een jaar geleden kwamen er 70.000 meldingen binnen. Deze keer worden er minder verwacht... omdat in een aantal plaatsen vuurwerkvrije zones zijn. Het weer droog en bewolkt, maar in het zuiden ook wat zon. Het wordt 11 tot 14 graden. En er staat een matige en aan zij krachtige zuidenwind. Morgen nog wat meer zon en dan is het 12 tot 14 graden. Dit was het Rwesjournaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Here by GFM Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop mistletoe hung where you can see every couple tries to stop Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas spirit spring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentiment. When you hear voices singing let's be jolly text the horse with bows of holly rocking around the christmas tree have a happy holiday Kijk uit, hè. Al die naalden. Godverdorie. Ik Moet weer in mijn sokken. Ik ben nooit zo blijven, van, hoor, die naalden. heeft zo'n rondeltje ook in huis, hè? Laatste toch er gewoon weer een kunstboom genomen. En dat schijnt allemaal niet zo milieubewust te zijn ook, hè. Het is wel toch een milieu Er zit allemaal plastic in. Je kan veel beter gewoon echt een boom nemen, schijnt. Ja, ik, ik heb gewoon van de kringloop. Dus ja. dat is uh, tweedehands. Dus dat is goed. Ja. Lampjes zaten er al in. Hé. Hey. Helemaal top. Ik kon hem neerzetten. Vier stekkers erin. Dat is dan weer wat minder milieubewust. Vier stekkers Ja, er zitten gewoon vier stringen... Eh, uh, is er, zo. Vier strings zeggen Vier maar. Ja, vier strings. Na mijn feestje zat er wel een complete pizza in. Als ver versiering. Oké, okay, die was erin gegooid. Jij ja. was een hele goedkope pizza Gooi hem in de boom. Heeft nog ergens, uh, doet u nog ergens dienst mee? In plaats van... Uh, voeding doet hij er gewoon niks. Uh, die, die pizza. Goed, het is vandaag 19 december. We gaan op naar de kerst. Volgende week hebben we kerst... Muziek op de zender. Maar uh, nu nog even het overzicht wat er allemaal gebeurde. Op uh, 19 mei. pakken daar altijd een paar leuke weetjes uit vandaan. Ja, de, in 1945 werd de eerste Suske en Wiske ge, uh, gepubliceerd. Suske en Wiske. We gaan we met z'n allen. Suske en. Suske en. En dan de yes. En dan natuurlijk Lampiek. En jeugdhond, zijn ja, beste Heel leuk hoor, ja, is, ah, Heerlijk Ik heb heel vaak zitten gelezen en ook heel vaak die serie gekeken. Dit was de poppenserie, namelijk. De serie heb je echt gekeken? Oké. Okay. Ja. Ja, ik, ja. ik kan hem die serie, serie? herinneren. Ja, ja. Ik okay. weet wel, mijn vader die had altijd. Die, die spaarde ze in eerste instantie. Ja. Dus ik heb al die oude strips ook oh. al gelezen. Heb, maar, je de, heb jij de vier kleuren en de twee kleuren? Goudwaard, goud waard. Goud waard. Nou, niet helemaal goud waard. Die zijn gewoon, weet ik veel, 40 ja. euro waard of zo per boek. Ja, ik zal er nog eens doorheen bladeren. Wat ja, dus gooi ja. ze niet weg, gooi ze niet in het papierbak, dat, ja, dat is Ja. In 1952. Nou, wacht even, die Willy uh, Sander uh, toestanden. Van der Steen de en zo, is wel leuk uh, om er even te lezen. Het uh, enige wat je kon op school is eigenlijk aan het tekenen. Tekenen, tekenen, tekenen. Geef heeft hij nog geprobeerd uh, te timmeren. En ze heeft hij ook nog. Uh, de grafieken moest hij omzetten. Maar de collega's werden helemaal gek van die tekentjes die hij allemaal maakte aan de zijkant van die grafieken. Toen hadden ze zoiets van hou eens even op. Toen uiteindelijk mocht hij een slagersblad mocht hij illustreren. En toen, ja, toen ging hij helemaal los. En uiteindelijk heeft hij dus uh, uh, Ricky en Wiske bedacht. En uiteindelijk ja. werd het Suske en Wiske. Ja, hartstikke leuk. Uh, Veranderde langzaam. Echt uh, veel hebben ervan genoten. Ja, zeker. In 1952 koning Juliana onthult het monument van de dokwerker in Amsterdam. Volgens mij had dat ook te maken met de februari van 1941. Ik vind persoonlijk vind ik het beeld niet zo mooi. Maar ja, nee, nee. het is wel uh, vandaag en maar liefst uh, 63 jaar geleden onthuld. Ja, ja. ja. en in uh, 1964... Uh... Wordt dominee... Ik wist niet eens dat hij dominee was. Yeah. Dominee Martin Luther King... Uh, krijgt hij de Nobelprijs. Ja, yeah, voor, voor, voor de vrede. En de vrede. allowed me to go up to the oh, Altijd even kippenvel, hè, dit. And I've, over, And I've seen... The glory. The oh. ja. Glory. <laughs> dat dat trillingje ook in die stem, hè? zo mooi, hè? Ja, hij the is echt... The Hij spreekt bijna in tong, hè, zo zegt het wel. Hè? Yeah. Dat mensen dan zo helemaal... Ze moet het zeggen, of ja. je wil of niet. Er zit zoveel passie achter gewoon. Ja. Ik zat ook even te lezen bij hem. En, uh, ik wist helemaal niet dat hij jaar twaalfjarige leeftijd... geloof ik dat zijn oma overleed en dat hij eigenlijk een beetje alleen achterbleef. En toen heeft hij zelfmoordpoging gedaan. wilde hij van de tweede verdieping naar beneden springen. Dat heeft hij ook gedaan, heeft hij overleefd. En uiteindelijk ging hij op een plantage werken. Op een uh, katoenplantage. Oh. Niet als slaaf, want dat was toen al niet meer uh, van, de, dat was al van de baan gelukkig. Maar toen merkte hij dat blanken en zwarte heel goed samen konden werken. Toen dacht hij van, ah, het kan dus wel. Ja, Toen ja. uiteindelijk is hij, uh, is hij de, was dat zijn doel. En uiteindelijk had hij nog wel een andere idioot naast hem: natuurlijk een Malcolm X, die iets extremer was, geloof ik, met zijn ideetjes. Ja. Die was gewoon een zwarte racist. Die was gewoon tegen blanken: oh, weg met die blanken, alles moet zwart zijn. Ja, ja, ja goed. Ja, zit wat in. Dus uh, uh -huh. dit is een, een spannende jaren 60 was dat met al die uh, gebeurtenissen. Ja, vertel. Oh, eh. Uh, ja. ja. Wat, ik, oh. Oh. Oh. Oh. Nou ja, ik zou het wel vertellen, want vandaag gaan wij zingen in het Charles dickens kostuum. Ja. Maar vandaag, in de 1843, was het de eerste publicatie van A Christmas Carol van Charles Dickens. Oh, mooi verhaal. Ja, lekker. Echt, echt mooi met verhaal. Met Scrooge van, en zo, hè? Met toch? Scrooge, ja, met drie uh, geesten die je dan op bezoek krijgt. Ja, ja, ja. En uh, dat is echt was een gigantisch succes, ook, geloof ik. Scrooge en Marley. Uh, drie geesten, de, de geest van het verleden, de geest van het heden en de geest Deze van de, de toekomst. toekomst. Ja. Ja, dan komt hij dat één keer en is hij ja daar niet zo'n Scrooge, meer zo'n zo hebbert. nee noem je dat ook weer? Een gierengaard. Ja, een gierigaard. Gierigaard. Ja, zo noemen, zo noemen wij elkaar altijd, mijn vrienden en ik. Oké. Okay. Wat ja. al jij nou? Nee, Scrooge, nou ben jij aan de beurt. Ja, ja. ja. ja precies. Ja? En in 1972 uh, komt de laatste uh, bemande vlucht, de Apollo uh, 17, die op de maan is geweest. Uh, die komt terug op Aarde. Ja. En uh, de, de maanwagen is daar een heel belangrijk deel in geweest. De maanwagen heeft uh, 4,5 uur rondgereden. En geloof ik iets van 35 kilometer afgelegd. En ik weet niet hoeveel ton steen ze mee terug hebben genomen. Echt bizar gewoon. En daar doen ze nog steeds onderzoek naar. En verder, de, de Nederlandse uh, Aafje uh, Hennis uh, is, uh, uh, is dan plotseling gestopt met haar loopbaan in uh, 1983... En Aafje Hennings is gisteren overleden. Nou ja. 92-jarige leeftijd. En dan nee, zei dus denk, heb ik... Dat is net niet gehaald. Dus Aafje, van... Hoe klonk ze ook weer? Nou, even een fragmentje. Ook al is het bij genre niet. Is wel wonderschoon, hè? Ja. Het kraakt een beetje. Dus drie dagen geleden is opnamen. zij overleden. Dus hij heeft net niet uh, nee. haar 91-jarige 91 ja. leeftijd gehaald. Oh. oh, nou, ze heeft wel een mooi leven gehad. Alleen ze is wel stom, spontaan ge, gestopt en uiteindelijk heeft ze nog wel onderscheiding gehad in de jaren negentig. Goed, uh, nog eentje? Ja. ja, in 2003 de Stichting uh, Internet Domeinregistratie Nederland. Uh, die registreert om 6 het 1 .nl domein. 1miljoenste? Ah, ja. Oké. Okay. En inmiddels, dat was 2003. En hoeveel zijn we nu? Ik, ik weet het niet, het staat er niet bij. Een miljard of oh. zo dan? Ik, ik, ga, ik ga hem nog even snel opzoeken. We gaan even opzoeken. Straks de verjaardag, eerst even een hoppie muziek. En uh, natuurlijk, een alternatief kerstplaatje kan je hier verwachten. Eels! Lekker <laughs> een stevig plaatje wakker te worden. Mocht je dat nu niet zijn. Het gonna be a Cool Christmas. Every gonna be cool, it's ghost Everything's gonna be cool, it's Chris Everything's gonna be cool, it's Christmas Everything's gonna be cool, it's Christmas. Cool Christmas. Cool Christmas. Cool Christmas Baby Jesus, born to rock de muziek, moet ik wel even, even aan wennen hoor, zeg. Uh, ik schrok wel even toen ik het eerste keer dat plaatje zag. Ja, dat zijn afschuwelijke mannen. zijn het ook Eels, er zijn echt van die freaks gewoon. En uh, het is alweer tijd voor de verjaardag. Wie is er allemaal jarig? Vertel eens, wie is er allemaal jarig? Nou, onder andere is, uh, zou ze jarig zijn geweest, maar ze is natuurlijk al lang al overleden in 1963. Ze is 48 jaar oud geworden. Ik heb het over Edith Piaf. Dan gaan we gaan met z'n allen, de klassieker. No. En die handen hè, zo voor je. Oh, waarom? Opgegroeid in een hoerenhuis was dat altijd een klassieke verhaal. Maar goed, dat, dat was wat genuanceerder, geloof ik. Wie zijn er nog meerjarig? En toen bleef het die, uh, Ja. De uh, andere kant. Steve Miller is vandaag jarig. Hij is van 1943. Steve Miller. Oh, dit is zo lekker dit. Oh. Hij is niet eens zo heel erg oud geworden geloof ik. Hij is maar 55 geworden. En in 1998 is hij overleden. Uh, al het klanken, geloof ik, dat was er zo En op de laatste toe heeft hij muziek gemaakt... want toen ging het vrij snel uh, naar het einde uh, van zijn leven. Dit is mijn, echt een van mijn favoriete platen die ik ooit in de duinen gehoord heb met de wind om mijn oor. Heerlijk. Oh, heerlijk. Klaar lijken, heerlijk. Dickel, Wie zijn er nog meer jarig? Onder andere Richard Hammond ze is jarig van uh, uh, Top Gear. En uh, ja, dat was vrij heftig. Ik heb nog even de beelden terug zitten kijken... naar het ongeluk wat hij had met die hele snelle wagen. En het mooiste natuurlijk altijd van alles is dat hij nou weer terugkomt... in de show van Top Gear. En dat werd, ja, werd niet groot zo aangepakt. Dat viel best mee. Ladies and gentlemen, would you please welcome... Richard Hammond! Met allemaal danseres aan de zijkant. Met van die grote veren op een lichaam. En hij moest er tussendoor naar beneden. Mm. En uiteindelijk werd er gewoon nog een sandhoekje aangeboden. Want de meeste mensen die zo lang in de coma hadden gelegen... die kwijlden alleen maar. Maar hij kwelde niet, dat viel mee, eh, zei die andere man. En eh, het was een leuk stukje televisie. Maar goed, Richard Hammond is vandaag 46 geworden. Is hij nog maar zo, jong? Hij is nog maar zo, jong, ja. Grappig, ja. hè? Ja. Ja. Ja. ja, wie vandaag overleden is... is uh... Uh, Arthur, uh, Arthur Goldberg in 2014. Die man is 104 geworden. 104? Ja. En uh, een mooie uh, one-liner uit zijn leven is... Doe gewoon alles wat je lekker vindt. Of uh, dat niet? Uh, nee, niet dat ik nee. weet. Maar uh, ja, hij is natuurlijk, ja, het is natuurlijk een, een bekende... Uh, ja, wat is het? Zo, hoe noem je dat ook weer? Met de drummer? Uh... Nee, niet drummer. Haha. Uh, <laughs> Ja, nou wil ik het weten ook. Hij heeft heel veel films geregisseerd Oh, okay. nou, hij is een regisseur. Is een regisseur. Oh. Oh. Ja, nou, weet het. En in 1963, die is nog jaar. dat leeft nog, dat is ja. Jennifer Beals. En dan denk je van, wie is die Jennifer Beals? Maar ja. zij heeft dus ooit gespeeld in die film Flashdance. Die was toen zo bekend. Oh, die! Haar. Ja, het is nog ja, ja. steeds hartstikke leuk om te zien. Echt wel. En uh, ze speelt uh, ja, The Night Before, The Night Before Christmas. En echt, ze heeft echt enorm veel film Artsiek idee. Ja, echt een hele De uh, Prophecy en uh, The Grudge. Dat was ook wel uh, vrij bekend. Hè? Dat, uh, ja, ja, ja. Allemaal een en de Runaway Jury. Ze heeft gewoon heel veel gespeeld. Een, le een leuke vrouw. Hemmetje. Degene die vandaag ook jarig zou zijn geweest is natuurlijk Rudy Karel. Ja. Uh, ja. In 2016 is hij overleden. Toen was hij 72. En even een moppingmuziek muziek van Rudy Karel. Zo leuk ook. Gaan nou, we het al? Om... Is dat Wim Zorneveld? Die krijg je toch altijd wel weer bepaalde gevoelens bij. Ik denk van ja, de mooie tijden, jaren 40, jaren 50. Voel ik nou helemaal niet. Nee, nee die heb je ook helemaal niet meegemaakt. Oh, Was alles nog zwart-wit en zo? Alles, hè? Alles was echt zwart-wit ook, letterlijk ook. Ja. Was wel een, was wel een <coughs> verbetering toen alles in kleur kwam. Nee. Uh, Want je opeens zat hè heb groen. Konden jullie ook kleuren kiezen tegen die tijd, weet je? Nee, nee, nee. Het nee, nee. was gewoon nee, zwart of nee. wit, het was gewoon lekker duidelijk. Ja, maar wie, wie er daarna? vandaag... Daarna, zeg maar, toen, toen dat veranderde? Ja, toen wel. Ja. Kon je, maar mochten jullie toen ook zeggen van. Ja, nee, maar mijn gras is blauw. Goed. Oké. Okay. Wie er Goed. vandaag ook overleden is, maar dan wel heel lang geleden, ja. 1848, dat was de Emily Jane Bronte. Bronte. Dekken, wie is dat? Maar zij was de middelste van de drie Bronte-zusters. En zij heeft dus. Uh, poëzie geschreven. Er waren drie zusters. Ze is maar dertig geworden. Moet je nou ja, in die tijd werden mensen sowieso niet oud. Maar zij heeft dus Woedering Heights geschreven. *Wuthering Heights? Ja, en die is heel bekend natuurlijk. hè? Ja, van Kate Bush. Ja, precies. Ja, van Kate Bush. <laughs> het verhaal gaat dus over die vrouw die daar in het grote huis... dat is echt een van de... een hele bekende en iedereen heeft hem al bijna gelezen hoor ja ik Over uh, Heathcliff en Catherine Earnshaw. Dat zijn er ook een hele bekende film Vernietigende Liefde. Oh. Oh, ja, ja, Dat ja. was echt heel romantisch allemaal. Frankly, my dear, I don't give a damn. Dat is toch een one-liner uit uh, Woodering Heights, geloof ik? Ja, of uit die andere. Die had ook zo'n Amerikaanse film met, het, met het, uh, Bonnie dat Bonnie Huppelde Puppel. Oh, ik dacht, dat, uh, dat, ja. uh, daar hebben ze heel vaak nog uh, lopen sleutel om dat eruit te krijgen. Maar dat is toen niet gelukt. Goed, tot zover het overzicht met wie er allemaal, er allemaal ja. jarig waarom... Mm -hmm.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 Malaprops make me wanna fucking scream. I wonder if she. told too many times they're beyond Movers on my Drugs I found a Ah, girls on. why don't you move to the delta I ah, oh, dit, hè zet ik me ook op, de, ook op de playlist van volgende week, in ieder geval, The Night Your Stillman Came to Our App sorry, ik je niet wat betekent uh, Father John Misty, zoals de band en ik vind hem heel grappig, dit plaatje uh, het is zaterdagmorgen 25 minuten over negen in Wakkerwoord, Zandvoort. Straks uh, nog meer geinige plaatjes. We hebben nog een paar alternatieve plaatjes voor je klaarstaan. Dus dan weet je dat in ieder geval. Vandaag een groot stuk in de krant van de, uh, uh, ja, zeg maar het kerstinterview met Mark Rutten. En alle leuke ontwijkende antwoorden. Ook bijvoorbeeld de oppositiepartij waren hard unaniem, uh, unaniem hart in een uh, veroordeling... ...van ja, de TV-deal en zoiets... ...heeft u gevreesd voor het voorbestaan van uw kab kabinet... ...vroeg uh, de interviewer... Uh, ...zucht. Uh, zucht. Ik heb er uh, eigenlijk niet zo naar gekeken. Dat gelooft toch niemand. U heeft zelfs het zwaarste debat gehad ooit. Uh, ik heb er ongetwijfeld wel over nagedacht... ...maar het heeft nergens mee gedachten gedomineerd. Vind ik altijd zo mooi. Ik heb er wel over nagedacht... ...maar nergens heeft het mijn gedachte gedomineerd... Leuk en meer van die vragen die je dan ontwijkt. En uiteindelijk, uh... ja, het houdt hem niet zo bezig. Nee, ik probeer s'nachts ook niet wakker te leggen van deze vragen. Want ik wil eigenlijk goed slapen, want ik moet de volgende dag weer goed functioneren. En eigenlijk wat ook wel heel duidelijk in het uh, interview naar voren kwam. Is dat hij het niet zo leuk meer vindt. En wat leren we altijd? Doe iets wat je leuk vindt, want je moet het nog een tijdje doen. Tot je zeventigste. Dus ja, ik ben ja. bang dat het niet zo lang meer gaat duren met Mark Rutte. En ik moet zeggen, als uh, manager vond ik hem geniaal. Maar ja, misschien wil je als vrijwilliger bij CFM een beetje toestand in de wereld bespreken. Een vaste ja, item. Ja dat, ja, dat zou nog best ja. wel een aardig item kunnen zijn. Ja, maar goed, die ja. zou die best een blokje erbij kunnen. Ja, dat ja, ja, is nog. Ja, Volgens mij kan vijf. je wel met hem lachen. Ja, ja dat, ja, dat sowieso. Dat sowieso, <laughs> maar dat handje. Maar hoeveel dat handje doet hij niet meer zo vaak in het zakje. Hè? Zo. Zo van nee, nee, dat, nou, nou, dat is toch een teken in. dat hij niet zo ontspannen is. hè? Nee, en ik moet zeggen, op de foto zit hij ook met zijn... Hij hey, hey, houdt zijn handen ook zo vast op een bepaalde manier... dat ik denk van, hmm, er zit wel wat spanning. Hmm. Er zit wel wat ja. spanning. Dus, uh, maar goed, petje uh, af, uh, Mark Rutte. Het lijkt me uh, geen pretje. Ja. Ik heb nog een leuk nieuws vanuit Engeland. Want het Verenigd Koninkrijk wil het aantal opmerkelijke wetten verminderen. En wat zijn het nou voor wetten? <tus> Die zijn, uh, nou sommige, daterende al van... 1267, en die zijn vandaag op zijn minst opmerkelijk te noemen. 12? Ja, 1267. Ja. Het zijn de 44.000 wetten... die zijn gedaan door twee advocaten en een onderzoeker. En, uh, je mag dus uh, in het Verenigd Koninkrijk... niet met een houten plank op een drukke stoep lopen. Dat is verboden. Ook in dronken toestand paardrijden en het dragen van een harnas ah. in het Britse parlement... is dus momenteel... Ook nog illegaal. Ja, dat vind ik wel ja, Dat, dat ik, ja, moet je gewoon erin houden. Ja. Dat staat van. allemaal nog in het boek gewoon. Ja, en een tapijt uitkloppen op straat is ook verboden. Tenzij het gaat om een deurmat en deze wordt uitgeklopt... voor 8 uur s ochtends. Dus ja, kijk Wacht dus even, voor 8 uur s ochtends. Je, uh, staat moet je, er, moet staat je er ook een tijd bij van, vanaf wanneer je het mag doen? Ja, ja. Kijk, ja, dat dus kan je het dus ook al stellen hoor. Ja, ja. Maar ja, veel van de oude wetten hebben wel de tand destijds overleefd. Omdat criminaliteit en slecht gedrag het ook hebben gedaan. En uh, ja, de menselijke natuur verandert natuurlijk niet veel. Maar ja, het is een beetje oudbollig af en toe. 44.000 wetten. Ja, goed, maar ze, ze zijn niet op... als allemaal opmerken. Nee, dat is ook maar goed. Dus, ja, het zijn van die wetten, die zijn dus een tijd gewoon uh, verreigd voorbij. Het is ook wel geniaal. Het dronken in een dronken toestand op een rijden. en je harnas aanhouden is... Nee, dat mag uh, echt niet. Nee, dat zijn ze nou wel gek geworden. Dat, moet, dat <laughs> moeten we een wet overschrijven, verdorie. <laughs> wet ja, uit 1267. Ja, mooi hè. Goed. Altijd nou mooi. Uh, ja, uh, hebben jullie een kerstboom staan? Ja, tuurlijk. Daar hadden we net al over. Ja. Ja. ja. Nou, er is nu... Als je zeg maar die kerstboom... Weet je, je hebt allemaal mensen die hangen allemaal... Balletjes en ja, ja. vlindertjes. In de winter vlinders. Ja. Uh, hangen ze in een kerstboom? Ja. Nou, dat, als je dat nou een beetje saai vindt... Dan uh, heb, heb, jij een heb ik een alternatief. Ja. Er is een bedrijfje... Die hebben allemaal uh, um, kerstballen gemaakt. Ja. Uh, die hebben zich 3D-print. Maar dat zijn... Uh, micro-organismen. Uh, oftewel, ze hebben, zeg maar, uh, bijvoorbeeld plankton, hebben ze heel erg uitvergroot. Ja. En dat hebben ze nagemaakt. Ja. Yeah. In een 3D printer. als kerstbal. Dus dan heb je. ze zien er wel echt uit als kerstballen. Ik heb hier een, een, een plaatje erbij. het die ziet er wel erg. Oh, oh, ik snap wat je bedoelt. Ik moest eerst even beelden bij krijgen. Je moet het op de Facebook-pagina. Ja. Ik, je, ik ga hem even gewoon... op de Facebook-pagina zetten. Ze hebben er, zeg maar, hele kleine beestjes heel groot gemaakt. En die zijn bijna ook allemaal rond, zie ik. Met alleen tentakels eraan. En dat ziet er ook een beetje als kerstbal, maar zo leer je ook een beetje de, ja. de natuur manier. En het is toch hebben. een beetje op, een, uh, op een, ja, ja. een educatieve manier je kerstbomen uh, mm. uh, optuigen. Dus nou, nou, zeker uh... Ik vind het een leuk idee. Zeker weten. Nou goed, tijd voor een stukje heroïne. Ja, in de, in de muziek, sorry. Ja, dat Even een, een, een snuifje. Genhaar en God. heroïne. Ik denk, ik stop hem er toch even in. Dat is toch wel even lekker dit. He? Ja. Shore, Hij heb je goed ingespeeld. Ja, precies. Toebak leeft op de radio en uh, deze leuke plaat Heroin van Gendar. En uh, ik heb geen idee of het net gaat, maakt mama maar gefuk uit, maar gewoon ik vond hem leuk! Zeker! Tijd voor de Zandvoortse berichten hier. Nieuws uit Zandvoort. Precies, nieuws uit Zandvoort. Stel. Ja, de ijsbaan is inmiddels geopend. Ja. En het wordt vandaag heb je ook de, sprookjeswonderwandeling, de Sprookjeswandeling. En waar de kinderen vanaf ik meen vier uur dus de, de dorp in kunnen... en dan allerlei opdrachtjes uit kunnen voeren. En daarnaast wordt ook gezongen door het score. En dat doe ik zelf in mee. En die zijn in dikke stijl. Wat we al zeiden, vandaag is het zoveel jaar geleden... dat Dickens het verhaal Christmas heeft ge... Christmas Carol... In, uh, gepubliceerd. Ja. En uh, in dikke dus van die tijd uh, is iedereen gekleed. Dus dat geeft wel een heel leuk uh, echt, effect. een kerstsfeer. Nou, het dus toch over het toneelstukken hebben. Het toneelstuk van de Wim Hildering was een groot succes. Alleen maar lof. Bizar goed. En, en dan moet ik nog vertellen dat sommige mensen wel heel goed speelden. En er wilden dus geen namen noemen. Maar toch werd er een paar namen genoemd die wel heel goed speelden. En die echt, uh, ja... Dat, en het is heel moeilijk om een toneelstuk ook te schrijven. Deze Mark Versteegen heeft het, Mark Versteeg heeft het ge ge ge ge geschreven. En uh, die is ook regisseur. En dat toneelstuk is voor 14 mensen. Hè. Dat is best wel lastig om dan iedereen met je tot z'n recht te laten komen. Maar goed, niks anders dan lof voor het toneelstuk. Nog andere berichten? Dit in de familie natuurlijk. hè? We ja, dat snap, wel. Okay. dat snap ik hoor. Dat is ook wel heel, okay. heel ja, creatief ja. allemaal. En, en gaat... ik moet nog wel eventjes... wel melden ik vond zelf uh, heel Nieland. Die speelde oma. Ja? En die was echt geweldig. En dat was als ze s middags had ze nog een goede vriend moest een speech houden... want die was overleden. Okay. En dat ze toch nog zo gespeeld heeft. Nou, petje af. Petje chapeau. Af. En uh, ja. ga zo door, meid. En sowieso voor mensen die hier in Zandvoort al een tijdje wonen... is het een stukje geschiedenis. Want er uh, komen allerlei oude verhalen tevoorschijn. Marcus. Ja, even nog de evenementenkalender. Uh, vandaag is uh, in Theater de Krocht vanaf uh, 8 uur het kerstbal. Uh, morgen het... Uh, ma Masterstaar. Mas ja, Strichter staat? Oh staat dat? Ja, dat is uh, komt eigenlijk van Sterren. Ah, oké. Okay. Uh, een kerstconcert van Stichting uh, Klassiek Concert in uh, de. Wat gaat het? De Zo, so, ja. ik kom niet meer naar mijn woorden. Ja. En uh, de Zandvoortse hardloop voor uh, Series Request. Is dat uh, op dit weekend? Oh, wat leuk. Ja. Uh, start bij uh, Beach Club uh, nummer 5. Uh, vanaf 12 uur. Uh, de kinderdisco, of tenminste 12 uur aanwezig niet dat je vanaf dat je niet dat je om 1 uur komt Vaak, en dan denk ik kan nog starten. Enzo. Nee, nee, ja. okay. een beetje lastig. Uh, de kinderdisco, William Pub uh, Van 1 uh, uur s middags tot 6 uh, uur s avonds En de, natuurlijk de stappen stappenwandeling. Ja, die is morgen hè, vanaf 10 uur. Ja, morgen. Ja, die kinderdisco en de Lom, wat een Enzo. activiteit. Ik moet het allemaal even, even in mijn agenda schrijven. Wat, uh, kijken of ik het allemaal kan plannen. Uh, donderdag 10 december is het plaats van de burgemeester Nick Meijer... pensioen uh, het grote huis in de Brederode Straat ontruimd. Ze bleven hem volhouden. Dwangsom. Uh, nou, uiteindelijk is het gewoon leeggehaald. En de eigenaar van het, het grote huis heeft uh, onderdag uh, gezocht... voor de mensen die daar wonen. Ze dus zijn er heel lang mee bezig geweest. En nu maar afwachten of het rustig wordt... En of er misschien iets komt... Dus gewoon Permanente verwoningen erin uh, in, in maken. Lijkt mij gewoon de oplossing in plaats van pensioen. Er zijn altijd van die mensen die een tijdje slapen. En dan hebben we wel wow, Maak me een gefuck aan bij de buurt. Ik ben hier morgen toch weg. Weet je wel. Dus... Ja. Sterkte daar. En tot zover de berichten. Tot zover de Zandvoortsberichten. Tot zover de Zandvoortsberichten. Tijd voor die landenkeuze. En dit keer is het uh, Los Angeles. Ja, dat heb ik eigenlijk gedaan. Uh, Gordon stopt ermee. Ja? Maar dit is dus het nummer. En dat vind ik echt een beetje een kerstachtig nummer. Ah oh, nee. En uh, ja, hij stinkt ook met Los Angeles. Welk nummer is dat alweer? Nummer 10. Nummer tien. Oh, nee. 10. Was, uh, ik... ik ga koffie halen. Ja, ik ga koffie idee. halen. Ik moet zeggen, ik heb niks met Gordon, maar hij heeft wel goede humor. Want hij had zichzelf ingelaten met de quiz. Uh, Paul de Leeuw. En in de quiz gingen ze uh, Gordon redelijk afzeiken. En dat werd op een gegeven moment zo hard. Ik denk, nou moet het nou zo nodig? Op een gegeven moment kwam Gordon zelf van links op. En die ja. ging gewoon meezingen. Je Geniaal. noemde het bashing. Hè? Ze gingen bashing. Ja, bashing. Dus je, gewoon, gewoon Gordon bashing. En zo de ja, grond in. Dat, dat was het echt, hoor. Ja. Doodverwensingen zaten erin en zo. En <lacht> je denkt, nou moet dit nou zeg? En uiteindelijk ging hij zelf meedoen. Geniale uitzending. De quiz, mocht je hem minst hebben, kijk hem even. Dan hebben we hier Gordon zelf. Gordon en Los Angeles en een heel mooi kerstgevoel. Ja toch? Dit is echt een kerstgevoel. Zo mooi gewoon. De man heeft ook heel veel betekend voor voor de muziek muziekwereld. In de oude Ja, in de de oude vandaag wereld de oude Ja, ja, ja. De oude vandaage wereld. Vandaag echt man. Shut up. Je sorry. inmiddels. Kom De wereld. 50-plus wereld. Uh, ja, wereld, klopt. Dan krijg je dat soort uh, kreet. ook als je boven de 50 bent. Dan ga je dat soort uh, taal hanteren. Dat is je ik, hoor. O, nou. iets. Ja. Goed, uh, grijsachtig Zandvoort komt wel deze kant op. Want de kerstwandeling gaat een kerstwandeling beginnen. Een sprookjeswandeling in het centrum. Je kan ook met de kerstman nog op de foto. Je kan op schoot. Oh! Ja! leuk oh, Ik had het wel willen. Hè. Lekker bij de kerstman. is soms weer Cheryl duif Onze eigen Cheryl duif Die zoveel uh, ja? verkleed partijtjes doet. Oké, okay, dat is We allemaal foto's te zien van Sinterklaas die overal binnenkwam. Ja. Oké. Okay. Ja, dus. Ik heb hier een uh, bericht over dat de Griezenfilm... dat het echt werkelijk bloedstollend is. Oh. Want uh, ze hebben een onderzoek gedaan. De leidenaar hebben 24 gezonde vrijwilligers gerekruteerd. die gingen een documentaire over champagne voorschotelen... en een horrorfilm. De horrorfilm heette Insidious. Kennen jullie die? Ik Lek. ken hem niet. Voor en na beide films namen ze wat bloed af en controleerden dat op een aantal stollingsfactoren. De mens schijnt er een kleine twintig te hebben. Dat ja. zeg maar. En inderdaad, de waarden van de factor 8, dat is een hele belangrijke stap in de hele kaskade van de bloedstolling, die lagen na de Gieserfilm een stuk hoger. De documentaire had gewoon geen enkel effect op die waarde. En de andere factoren bleven overal gelijk. Nou ja. Nou. Oh. Ja. Ja, ik voel, ik voel het stollen. Oh. Maar. Uh... Ze zeggen ook, het is niet, het is niet levend bedreigend. Nee. En, uh, en ze zeggen ook uh, met 24 deelnemers was het nog maar net aan de eisen van de statistiek voldaan. Twee vrijwilligers vielen al af omdat hun bloed niet in orde was. En een derde was al, ha. voordat hij naar de champagnefilm ging, dat was gewoon documentaire, was hij al zo gespannen dat ze hem helemaal apart moesten nemen ja. en chocoladjes hebben gegeven en, uh, en toen ze bloed bij wilden prikken, viel hij flauw. Te yes, eng voor een worden. Ramp, <laughs> ah. Rampenplan. Ja, mooi is dat. Maar ja. het is dan gewoon. Die was gewoon. Uh, Zijn bloed ging gewoon nog stollen door het feit dat hij een prikje kreeg. Ja, ja <laughs> denk dat echt. ik. En die een kwam erachter <laughs> dat hij kanker had en de ander was uh, ongezellijk ziek. Nou, gezellig. We doen het nog een keer. Nou ja, apart allemaal weer. Uh, ja, leuk om dat soort zoekjes te lezen, ja. dames en heren. Ja, vertel. Ja, en uh, hij is natuurlijk uh, van de week uh, in première gegaan. Wie? De Star Wars film. Ja. Oh, oh. ja. En? Ja, uh, ik ben er nog niet geweest. Ik moet er nog heen. Ja? En ja, uh, vele met mij, denk ik. En... Maar ik, ik kan nooit, weet je, het is tegenwoordig als je op internet kijkt, het, zeker op bepaalde sites, het heel gevaarlijk. Want het kan zo zijn dat je de hele film verpest hebt. Omdat je alles al weet doordat je berichtjes oh, ja. leest Oké. En, zo. Ja, ja. Okay. en um, daar hebben ze nu iets op gevonden. Een aantal bedrijfjes hebben uh, de Star Wars blokker ontworpen. Als je Google Chrome gebruikt, ja. uh, dan kun je een ad blocker die zorgt ervoor dat je geen advertenties te zien krijgt. Nou, dit is eigenlijk hetzelfde principe. Alleen dan over Star Wars. Dus als je dingen van op site staat... en dan staat iets met zo wordt geblokkeerd. <laughs> Zodat je niet per ongeluk... Uh, um... ziet wat er gebeurt. Wat, nou. uh, ja, hele spannende dingen ziet. Oké. Okay. Ja. Dus, okay. uh... uh, maar die gebruiken ze ook eigenlijk bij uh, adult-televisie. Dat soort... Uh, uh... Ja, dus ja, eigenlijk. Ja, ja, dat je uiteindelijk... Geen seks voor je kinderen en dat soort dingen. Dat zijn dezelfde soorten, hetzelfde principe. Dat je het kan ja, blokken. dat denk ik wel. Ja, denk ik wel. <laughs> je kijkt me op stom je verbaasd is er seks. aan. Is er seks, het wel, is er seks op internet? Nou, nou ja, dat uh, zou kunnen. Heel misschien. Maar ja, het komt wel eens voor de zekerheid. Voor. Ja. Nee, maar leuk. Ga even deze app even bij ons erop zetten. Dan kunnen mensen hem gebruiken. Want het is natuurlijk doodzonde als je het allemaal mist. Nou, dat denk ik. Ga je ook Wilco? Ja, ja stel ja, Nou ja, ik denk wel dat dat ja. de is die je in de bioscoop moet zien, als je hem thuis kijkt, dan denk je denkt oh best leuk en elkaar geknuts. Maar als je hebt op zo'n groot scherm met beleving. Ja, ik ga oh. er in IMAX naartoe volgende week. En is dat dan 3D dus, uh, ook dan? Ja, 3D. Oh, ja, dan maar IMAX, het... dan zit er nog even iets meer scherpte en. Is dat in Beethoven? Uh, uh, nee, Amsterdam. Amsterdam. Oké, okay. nee, dat, dat, dat spreekt me wel aan. Het is ik zei wel... tegen mijn vriend, ik wil wel met je mee. Misschien oh, ik... is het leuk als je nog een paar andere vrienden meeneemt. Ja. was hier echt zo van, hoezo ah, wil je niet met het mij het, dan? Is het, is het niet irritant als jij naast je zit met een zak chips de hele tijd? leuk ja. ja, gezellig. Hè, gezellig. Ja, ik geniet ervan ja. om naar hem te kijken, dat hij ervan geniet. Maar ja. zelf heb ik er niet zoveel mee met het uh, magje. Oh, ik zit, erover, ik zit er al weken naar. Echt waar? Achter, ah, ja. Ja. Ik zie Jolan al naast, naast, naast de vriend, vriend zitten, zo van, nou, vind je hem nou leuk of niet? Vind je hem nou leuk? Hou je mond eens een keer. Je ik ik vind het zou wel gezellig wat wie je bent. Ik neem een leeslampje mee in het boek. Ja. <laughs> dat wilde ik net zeggen. Volgens mij neem je nog iets mee. van Als het echt saai wordt, ga ik wel wat lezen oh, of zo. Ik ga een beetje op mijn telefoon een beetje ja, kijken. Ja. En mensen denken, wat is dat? Hoe lang duurt het dan nog? Want ik wil echt wel naar huis. Ja, <laughs> ik vind het zo. Klik ik lijk er zo klaar mee. Je is is zo klaar mee Star Wars. Oké, okay, is het niet tijd voor een... Uh, uh, uh, hebben we deze plaat niet gedraaid? Ja, wel. die plaat helemaal gedraaid. Kom op, zeg, uh, wat zullen we eens doen? Hij is wel leuk Ik had, ik had ook Michael Bublé nog meegenomen met kerstsongs. Maar ja, dat wil je allemaal niet. Je hebt nee. zelf genoeg, hè? Je hele ik heb er genoeg kerst, van, ja. Ik heb kerst er echt een playlist van. voor het hele jaar. Nou, zou je nog één kerstplaatje kerst doen dan? Ja, ja, ja, doe. Oké, we nog één kerstplaatje. Kort en krachtig. De kick. Een Christmas song voor jou, dames en heren. Speciaal voor jou. I hear those En Christmas Zang voor You. Een speciaal kerstplaatje voor de duisteraar. En het, de de kerstvakantie is begonnen natuurlijk. En uh, uh, gisteren hoorde ik al dat er heel veel plekken... Gewoon geen sneeuw ligt, hè? Dat is, dat geen sneeuw ligt. Geen nee. sneeuw dus Ja, dat ook het, in Oostenrijk en uh, Zwitserland. Nou ja, het moet echt boven de 1800 meter, 2000 meter. Dan heb je een beetje sneeuw. Dus het wordt een wandelvakantie, denk ik dan. Je kan de skis meenemen met allen geslepen geslepen. Ja, iets. en dan zou ik vooral gaan wandelen op de skischoenen. Want dat is zo fijn. Oh, dat is echt een belevenis, joh. Porky on Dory. Dude, die lijkt die, uh, like die hele wandeling. Zes keer zo lang te duren. Oh, ik kan me ja. ook nog herinneren dat ik ook op ons ging. Dat je dan met, met, je, met je spullen de eerste keer die ski-piste gaat, weet je wel. En dat je dan in die kluisjes alles kan, uiteindelijk kan opbergen. Maar je moet er eerst naartoe met dus al dat uitrusting ja. over de weg en, heen. En je hebt al zo oh. warm in die, in die, in die, in die skispullen. Oh, maar goed, als alles dan op zijn plek zit, dan denk ik, ja, dat is goed. Dat is ja, dan, Helemaal goed ook dan, hè. Het is helemaal goed. Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Hebben jullie al goede voornemens? Goede voornemens. Um, um, um, dan moet je altijd op tijd mee beginnen. Nou, ik had een heel leuk briefje gevonden met goede voornemens op internet. En ik, had, en ik zag, iedere keer: was het aangepast? In 2011 ga ik dan, trap 2012, 13, uh, kleine. Ga ik een beetje afvallen. En, uh, ik ga, uh, een beetje afvallen. Liever zijn voor mijn vriend. En uh, ik ga een nieuwe vriend zoeken. En het was gewoon steeds aangepast. Dat was echt heel grappig. Oh, Audi had je van jezelf gevonden. Huh? Nee, Nee, nee, nee. O, die had je op internet gevonden. Ja. ja. Oké. Okay. Dat, vond ik oh, heel dat heel grappig was wel grappig. Dat was geen inspiratiebron voor jezelf. Want toen dacht ik. Nou, vind ik een goed idee. Nou, ik zal eens kijken ja, of ik nog ik, kan ik, ik heb hier even een lijstje met dingen. Misschien uh, zit er wat voor je tussen. Ja. Uh, stoppen met roken. Nou ja, daar hebben wij geen last van. Geen punt. Het is wel. Ja. Doe het ook echt dit ja. jaar. Ja. Uh, gewoon tevreden zijn met je lichaam. Okay. Weet je, ja, misschien een beetje afvallen, misschien een beetje bijkant. Maar Acceleren. gewoon vooral lekker tevreden zijn met je lichaam. Ja. Uh, ja, afstuderen, dat, je nou, dat doen wij ook allemaal niet. Ja, ja, ja. We zijn allemaal afgestudeerd, ja. maar toch, dat is wel echt een goed voornemen. Dit jaar gewoon doen. Ja. Uh, vaker sporten, meest geworden. Ik bedoel, ja. neem gewoon een sportschoolabonnement. En je hebt, het, je hebt het dan toch. Dus ga gewoon. Hier ja, moeten de sportscholen ja. van hebben hoor. Die mensen die echt een ja. het abonnement nemen en dan voor de rest. Niks meer doen. Nee, nee. Precies. Het is echt waar. Het is echt verschrikkelijk. Ja. Uh, meer zelf koken. Ook wel. Uh, ik moet zeggen, de laatste weken. Ben het, is het bij mij ook even een beetje. Dat ik elke keer. Dan, dan, maar dan haal je wat of zo. Dus dan de ja, ja. oh, uh, Dat is dat zo. Het, uh, de E17-nummers uh, e zitten daarin. Hè? Is heel ongezond. Uh, uh, uh. De E17-nummers. Kijk uit. E17-nummers. Oké. Okay. Ja. Ja. Vaker even contact nemen met je ouders. Oh. Even vaker even bellen. Ja. In die, die leeftijd zit jij nog, ja. Ja, in, ja ik wou in, dat, dat dat kon. Maar mijn ouders zijn er niet meer. Vaker even bidden. Oh, dus dat, dat, uh, dat helpt wel, denk ja. je. Okay. Denk even aan zoiets. Geen of minder suiker gebruiken. is wel een goede ja, voor jou. Dat is ook een hele gewoon, gewoon Als je in je koffie of thee gewoon even geen suiker erin... Oh, of, zo of minder... Lastig. Dat vind ik echt snoepgoed goed. Weet je dat, je, dat je in, in plaats van, van twee zakjes één zakje erin doet... Langzaam afbouwen. Nou, of anderhalf, weet je. Dat, dat, ik, ik ga er gewoon stiekem, ik ga het niet tegen je zeggen. Maar ik ga gewoon stiekem zo me elke keer een beetje afbouwen. Ja, gewoon een korreltje minder. Dat vind ja. ik prima. Eén korreltje dan hè, dan merk ik het niet zo weer. Nou, ik vind gewoon uh, toch weer van, uh, wees gewoon een beetje vriendelijk. En probeer niet steeds alles persoonlijk op te vatten. Ik heb hem hier. Wat? Dat briefje. Ik zal hem, ik zal hem even plaatsen op Facebook. Facebook dus ja. Er staat ook, en... be nicer to my wife. En er staat er, boven try to. <laughs> In de andere kleur. En er staat er. Maar er staat er tussen haakjes dan ex-wife. Je wel? Die kan ieder ja. jaar gaan je even aanpassen. Maar goed, wat had jij nog wel? Ja, ja, Ik had lesen. nog twee dingetjes. Ja? Uh, um, doe, doe elke maand iets wat, wat je nog nooit gedaan hebt. Dat is een hele leuke. Dat, oh, moet, ja. je, dat moet je gewoon echt uh, gaan doen. Dus Vanavond maak een, een bucketlist. list. Dus, maak een uh, bucket list. Uh, gewoon dus echt ja. dingen die je... Niet zozeer die je heel graag nog een keer... Maar gewoon een keer uit je comfortzone pakken. Heel Zo goed. ontmoeien je nieuwe mensen. En doe je dingen die je nooit anders gedaan hebt. En ga vaker een weekendje weg. Dat is ook wel. Uh, dat ja, sowieso. Oh, en, kan je ook combineren door en, uh, tijdens het weekend weg je al iets te doen wat je nog nooit gedaan hebt? Dat is maar eens nou, Ik heb eigenlijk maar één ding waar ik over na zit te denken. Ik heb pas geleden de BBW. Ben je suiker gebruiken? Ja, nee, dat ook. Dat zit er altijd bij, weet je wel. Maar uh, ik heb pas geleden de bv cursus weer gedaan. En nu schijnt er een app te zijn die heet volgens mij Hartslag24. Daar kan je voor opgeven. En ja, ik kan nu reanimeren. Althans, ik kan redelijk reanimeren. Ik heb het een paar keer gedaan. Uh, gewoon op een pop, hè. echt maar op een pop. Oh, okay. Gelukkig. Ik heb het nooit echt meegemaakt. Dus is vrij heftig als je dat meemaakt. Maar goed, nu kan je opgeven voor zo'n app. En dan krijg je dus een melding als er in een kilometer uh, om jouw huis in de zone... dus iemand een reanimatie nodig hebt. En dan wordt er ook een EAD, hoe noem je zo'n apparaat? EAD. ja. ja. wordt, uh, wordt uh, gemeld. Die kan je daar ophalen. En dan moet je naar dat adres. En dan moet je daar dus als een soort nou ja, zieke broeder... Uh, moet je daar binnenstappen. en moet je dus gewoon iemand gaan reanimeren? Ik denk ja, eigenlijk vind ik dat iedereen dat moet doen, maar ik vind het dan wel een stapje. Weet je? Ja, dat, is het wel aan te... dat is best wel een idee. Dat je denkt van shit, ik krijg nu melding, ik, ik kan nu iemands leven redden, weet je wel. Dan moet ja. je daar naartoe. Natuurlijk komt er nou ook een ambulance, maar toch, die paar minuten kan je, kan, kan je iemand wel redden. Dus ik vind dat wel, uh, dat vind dat wel een ding waar ik echt uh, serieus over nadenk. Ja. Dus uh, en als iedereen dat doet en iedereen die BV-cursus uh, doet, die man dan echt, weet je dan kunnen we weg vergrijzen hoor. Dan kan het beginnen, het vergrijzen zeg ik. Nou, het is goed. al lang begonnen, man. Het is al lang begonnen. Oh, het is al lang al begonnen. Nou, straks meer weetjes. En uh, eerst maar eens wel een plaatje van Mook. En het heet All I Wanted for Christmas. Nee, dat maak ik ervan. Dat is het niet natuurlijk. Zonder gekkigheid. I got love. I got love. all that I wanted. Wat zijn je wensen? Je voel je goede voornemens. Ja, goed. De een wil afvallen, de ander wil juist een beetje aankomen. In Frankrijk hebben ze een wet aangenomen dat de modellen wat dikker moeten worden... en dat je ook van de, van de huisarts een briefje moet krijgen... U bent gezond bevonden. En dan pas mogen ze meewerken bij uh, uh, shows Of we noemen dat modeshows. In plaats van uh, die hele graad magere modellen toe te laten... die dan badmode gaan showen. Het ziet er niet uit. Toch gisteren weer beelden. Daar hebben ze verhaal wel de extreemste druk gekozen. Maar die heeft ook geen borsten. Er is bijna geen buik ook, weet je. Hij valt gewoon naar binnen. Ik oh. denk, ja. Hmm. ja. Ik wel van een strak uh, lichaam. Maar dit vind ik... Uh, dit kan ook overdrijven. Je kan overdrijven. ook overdrijven. Dit ja. is gewoon echt uh, te gek. Gewoon. Dus sla niet door in je afvallen. En uh, verder, uh, ja, wat is er allemaal afgelopen jaar allemaal gebeurd? Nou, heel veel terroristische aanslagen. Er is dus heel veel angst onder de mensen. Onbekende mensen komen in Nederland binnen. En hoe kunnen we dat allemaal een beetje uh, gaan, uh, ja, gaan doen? Hoe kunnen we het oplossen? Rut is er ook een beetje klaar mee. Hij heeft geen zin meer in zijn baan. Dus jongens, 2016. Ik weet het niet hoor. Ik hou mijn hart vast. Huh? Nou, iedereen is er stil van. Die is voor me Ja, ik hou ook mijn hart vast. Ja, wat ja. gaat er gebeuren? Ook, in, ook zeker met alle... Alle, ja, ik het laat mijn hart gewoon zitten waar die zit. Globale opwarming en zo. Ik vind het allemaal best wel een beetje heen. Vandaag in de kleurkant van Nederland ook te lezen... dat er twee mensen weer tegenover elkaar staan. De ene is een wetenschapper die zegt... alles is wetenschappelijk bewezen. Het is gewoon zo, wij verzieken de planeet. Uh, het wordt warmer en warmer. De ijskappen smelten waardoor we ja, meer water krijgen. Daar krijgen we problemen door. En de ander zegt van... ja statistisch, statistisch gezien... Jezus. Er valt het wel mee? Het is een schokkige beweging omhoog. Maar die kan ook zomaar weer omlaag gaan. Ze okay. zeggen dat in 2050 dat het warmer wordt. Maar het zou ook kunnen zijn dat het weer kouder wordt. Dus oh. er zijn altijd weer mensen die zeggen van... Nou nee, ik ben nog niet overtuigd. Dus uh, ja, ik denk zo, mezelf, sowieso wat we doen is slecht voor het milieu. Dus doe het minder, weet je wel. Al dat plastic wat we ook allemaal rond laten slingeren. Ja. Al die verpakkingen. Al die plastic kerstbomen weer. weer. Oh, ik heb, maar ik heb er eentje tweedehands gekocht. Een plastic kerstboom tweedehands gekocht. Ja, heb ik ook. Ben je ja. dan slecht bezig of... Uh... Je houdt de markt wel in stand natuurlijk. Ja, maar het is wel ja. met zo'n plastic kerstboom dat je dan eigenlijk uh, daar wel tien jaar mee doet. Nog. Ja. Want ik ben erg, erg lui om iets nieuws aan te schaffen. Dat moet ik ook echt zeggen. Ja, ik, ik heb gehoord dat jij er ook gewoon een kleed overheen gooit als de kerst voorbij is. Nee. Dat niet? Nee. Je doet nog wel op zolder. Ja, ja okay. in de schuur. Ik heb geen zolder. Nee. Oké, okay, in de schuur. Maar oh, het moet maar even. hè. Oh, goed, dat zijn de voornemens. En, uh, goed. Marcus heeft vast nog wel een leuk berichtje om de boel mee af te sluiten. Ik, Ja, uh, nee. Nee, we ik, uh, zijn helemaal leeg. Nee. Ik ben helemaal leeg. Okay. Nou ja, onze voornemens is gewoon wel om gewoon heerlijk radio te blijven maken voor jullie allemaal. Ja. Ik heb gesolliciteerd ergens, dat ging niet door. Dus ik kan deze baan blijven houden. Deze oh, leuke Okay. Want het was iets soortgelijks. Mocht er, soortgelijks, maar mocht er, mocht er uh, mensen erop tegen zijn, ja. Ja, dan horen we het graag. Nee, vooral niet. Wie een pb'tje op Toeboek leeft. En dan kunnen ze gewoon stemmen wie uh, het, het, het huis gaat verlaten. Ja, oké. Ik doe er niet op mee, als de dood van je gek nog gaat reageren... ...dat ik Stel je voor dat echt zeggen dat we het helemaal niks vinden. Ja, dan moet je in je bed blijven liggen. Wat moet je dan? Volgende week zitten we ook gewoon op tweede kerstdag... ...zitten we ook tegen u aan te dus Ja, gezellig. nog in kerststijl zitten, hè? In 2015 zitten we hier nog. en Dan gaan we op 2006. Is er nog een dresscode? Ja, wil je wel. Vind ik wel. Ja, maak mooi We moeten dus in het zwart met kerstman in onze oren. Ik ga wel White tie. Goed. Oh, echt waar. Ja. Zo vroeg nadat je eerste kerst zo flittertetteren. Ja. <laughs> oh my god. No. Nou ja, iedereen hele fijne feestdagen, in ieder geval. Ja, gaan we en doen. de twee zonde beleven wij met jullie mee. Als laatste this Christmas Don Hathaway. En dan gaan we uit den doos. Later. Later. Later.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 FM dan stuur je allemaal fijn.